De geest in de fles. Er was eens een arme houthakker die werk moest van de vroege ochtend tot de late avond. Toen hij uiteindelijk een klein beetje bij elkaar gespaard had, zei hij tot zijn zoon, Ja kijk eens jongen, jij bent mijn enige kind en ik zal het geld dat ik met hard werken heb verdiend gebruiken om jou te laten leren. Als je een goed vak leert, dan kun je mij, wanneer ik oud en stijf ben en niet meer kan werken, te eten geven. De jongen ging naar school en leerde zo goed, dat hij steeds weer naar een hoger ging om verder te leren. Na een tijdje was het geld opgeraakt, maar de jongen was nog niet uitgeleerd en hij moest weer teruggaan aan zijn vader. Ach, jongen, ik heb niet meer... En in deze zware tijden kan ik ook niet meer verdienen dan mijn dagelijks brood. Ach, vader, maakt u zich daarover toch geen zorgen. Als God dit zo wil, dan zal het goed zijn en dan schik ik me in mijn lot. Ik ga mee om u te helpen, zei de zoon, toen zijn vader naar het bos wilde gaan om hout te gaan hakken. Dat zal je niet meevallen, jongen. Jij bent dat zware werk niet gewend en je zult het niet kunnen volhouden. Ik heb trouwens maar één bijl en geen geld om er een bij te kopen. Nou, gaan we naar de buurman. Die leent u de zijne wel, tot ik er zelf een verdiend heb. De vader leende een bijl bij de buurman en ze trokken samen het bos in. De zoon hielp de vader en hij was vrolijk onder het werk. Toen de zon hoog aan de hemel stond sprak de vader: "Nou, jongen, laten we wat rusten en ons brood opeten. Hm? Dan kunnen we straks weer hard doorwerken." Ach, rust jij maar wat uit, vader, ik ben nog niet moe en ik ga een eindje het bos in kijken of ik vogelnesten vind. Dwaas. als je nog gaat rondlopen, dan ben je straks moe en dan kun je je arm niet eens weer omhoog krijgen. Als ik jou was, dan zou ik hier blijven. Maar hij ging toch het bos in en doolde rond tot hij een grote eik zag. Hé, hey, in deze eik zullen wel heel wat nesten zitten. Huh? Wat, wat, wat is dat? Het, het, het lijkt wel of ik een stem hoor, even luisteren. De jongen keek om zich heen, maar kon niets ontdekken. Wie is daar? Wie is daar? Roept daar iemand? Ik zit onder de wortels van de eik. Laat maar uit. Hij begon de bladeren tussen de wortels weg te halen, tot hij tenslotte slotte in een holte een fles ontdekte. Hij tilde hem op en hij zag daar binnen iets dat op een kikker leek en het sprong op en neer. En de jongen haalde niets vermoedend de stop van de fles. Meteen steeg er een geest uit op, die zo snel groter werd dat er weldra een reus voor hem stond. Weet je wat je loon is dat je mij eruit hebt gelaten? Hoe moet ik dat weten? Ik zal het je zeggen, ik zal je, je nek breken. Had dat maar eerder gezegd, dan had ik je rustig laten zitten. Trouwens, om mijn nek te breken, zul je meer man nodig hebben, want die zit aardig vast, hoor. Meer man? Meer man? <laughs> je verdiende loon zul je hebben. Je denkt toch niet dat ik hier voor de lol heb gezeten? Ik ben de machtige Mercurius, en wie mij loslaat, moet ik de nek breken. Ah, rustig maar, dat gaat zomaar niet. Eerst wil ik weten of je werkelijk dezelfde bent die in dat kleine flesje heeft gezeten. Als je er ooit weer in kunt, dan zal ik je geloven. En dan kun je doen met me wat je wilt. Ha, dat is een kleinigheid! En hij kroop weer terug in het flesje en die was er nauwelijks helemaal weer in. Of de jongen deed de stop weer op de fles en wierp hem tussen de wortels. En de geest was gefopt. En de zoon wilde weer teruggaan naar zijn vader... Maar de geest begon klagelijk te roepen, laat me er toch uit, laat me er toch uit, oh, laat me er toch uit. Nee hoor, nee niet nog een keer. Iemand die mij naar het leven heeft gestaan laat ik niet los. Als je me vrij laat zal ik je zoveel geven dat ik je hele leven niets meer nodig heb. Ik pijn ze niet over. Je zou me weer bedriegen, net als daarnet. Je spot met je geluk. Ik, ik, ik zal je echt niets doen in tegendeel. Ik zal je rijkelijk belonen. Ja, zal ik het er dan maar op wagen? Wie weet houdt hij woord en dan zal hij me laten leven. Hij nam de stok van de fles en daar kwam de geest weer naar buiten. Hier heb je je loon. En hij gaf de zoon een lapje zo groot als een pleister. Als je met het ene eind een wond bestrijkt, dan geneest deze meteen. En als je met het andere eind staal en ijzer bestrijkt, dan verandert dat in zilver. Hé, hey, dat moet ik eens proberen. En hij ging naar de boom, hakte met zijn bijl in de stam. Streker met de pleister overheen. Onmiddellijk sloot de wond en was de stam weer heel. Nou, dat is in orde. Nu kunnen we uit elkaar gaan, hè? De geest bedankte hem voor de vrijlating. En de jongen bedankte voor het geschenk en ging terug naar zijn vader. Waar ben je nou zo lang geweest? Waarom heb je je werk in de steek gelaten? Ik wist wel dat je nergens voor deugde. Oh, stil maar, vader. Ik zal de schade wel inhalen. Ja, ja, inhalen. Dat zal wel. Let maar op vader, ik zal die boom even omhakken, zo omhakken dat het kraakt. Hij nam de pleister en bestreek daarmee de bijl en gaf toen een geweldige hou. Maar omdat het ijzer in zilver was veranderd, krulde de bijl om. Wat hebt u mijn slechte bijl gegeven? Kijk, hij is helemaal omgebogen. Jongen, wat heb je gedaan? Nou moet ik die bijl betalen. Maar hoe, een fijne hulle bij jij zeg. Oh, niet boos zijn, vader. Ik zal die bijl wel betalen. Waarvan dan, dwaas? Je hebt niet meer dan wat ik je geef. Oh, dat zijn studentenstreken. Een houthakker doet zoiets niet. Ik kan nou toch niet meer werken, vader. Laten we maar naar huis gaan. Wat? Denk je dat ik zomaar niets kan gaan doen zoals jij? Ik werk door. Ga jij maar. Maar ik weet de weg naar huis niet. Ik ben hier voor het eerst. Ga toch met me mee, vader. En nadat de vader uitgetierd was, gingen ze samen naar huis. Ga die beschadigde bijl maar verkopen. Zie maar wat je ervoor krijgt. De rest moet ik verdienen om de buurman te betalen. De zoon nam de bijl en ging naar een goudsmit. En die legde hem op de weegschaal en zei... Hij is vijfhonderd gulden waard, maar zoveel heb ik niet in de winkel. Geef me wat je hebt, de rest krijg ik wel van je. De goudsmit gaf hem driehonderd gulden en bleef de rest schuldig. De jongen ging terug naar huis en zei tot zijn vader... Vader, ik heb het geld, hoor. Vraag maar aan de buurman wat hij voor de bijl moet hebben. Uh, dat weet ik al, twee gulden. Nou, geef hem dan maar het dubbele. Kijk, ik heb geld genoeg. Hier heb je honderd gulden. U zult nooit gebrek meer hebben, vader. Neem het, neem het gerust. Hemel, mijn jongen, hoe ben je aan al die rijkdommen gekomen? Toen vertelde de zoon wat er allemaal gebeurd was en hoe hij vertrouwend op zijn geluk een zo rijke vangst had gedaan. Met de rest van het geld ging hij weer naar school om verder te leren en omdat de pleister alle wonden kon genezen, werd hij de beroemdste dokter van de hele wereld.